Het is maandag 16 april 2012. U luistert naar Glasnost op de radio, aflevering 6, seizoen 1. Met vanavond regisseur Tom De Ket over woensdag dag van het noord nederlands toneel. Jan Veldman over hardloper, Huizinga van theatergroep Waark. Ad Kaptein over narratieve geneeskunde. Kunstanalyticus Erik Nederkom bespreekt voor ons het advies van de Groningse Kunstraad. Joost Ome. en Mark Maris recenseert Flow My Tears van de Veenfabriek. Mijn naam is Bram Douwens. Dit is Glasnost. What do you think you are listening to, my friend? <laughs> Zo'n kleine twee weken geleden verscheen het advies van de Kunstraad aan de gemeente Groningen. In het licht van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Makkelijker gezegd, welke cultuurinstellingen kunnen, als het aan de Kunstraad ligt, nog rekenen op gemeentelijke subsidies vanaf 2013? Dagblad van het Noorden, journalist en kunstanalyticus voor deze keer. Erik Nederkoorn heeft het advies grondig voor ons doorgespit en praat ons bij. Goedenavond, Erik. Dag Bram. Um, Allereerst, we weten dat het Rijk enorm gaat bezuinigen op de kunsten. Wat betekent dat um, aan het begin voor Groningen? Nou, dat betekent uh, uh, dat er uh, hier geld bij zal moeten. Bij bepaalde uh, instellingen om ze te, pu te, uh, te pushen. Te pushen? Ja, er moeten instellingen gepusht worden om uh, te laten zien dat ze belangrijk genoeg zijn om uh, Rijkssubsidie uh, nog te krijgen. Ik uh, kan wel een voorbeeld geven. NNT ja. krijgt geen subsidie op dit ogenblik. Van de gemeente? Van de gemeente. Maar heeft in het advies van de kunstraad wel uh, subsidie onder haar neus liggen. Minder dan ze gevraagd hebben bij, uh, bij het Noord-Nederlandse Toneel. Uh, uh, en daarmee wil de kunst laten, uh, laten zien... dat het Groningen, uh, uh, voor Groningen belangrijk is... Uh, dat er, uh, uh, dat, uh, om te laten zien dat er draagklacht is in Groningen voor zo'n. Uh, dus voor het zijn... zit er zit ook nog een soort van uh, ja. ander belang in het toegeven ja, van dus... gelden dan het behouden van instellingen? of het... Of het... Ja, absoluut. Het geldt voor het NNT, dat geldt voor uh, Guy en Ronnie, precies hetzelfde. Die uh, krijgen nu ook, uh, die, die, die uh, sta, staan ook in, de, in het advies van de Kunstraad. Omdat ze hopen dat er dan ook landelijke steun komt. Want um, er wordt landelijk heel erg gekort, maar. Het pijl van de gemeentesubsidie blijft redelijk gelijk, toch? Ja, dat ja, blijft gelijk bij een stijgende aanvraag. Ja, en bij wegvallende, uh, wegvallende landelijke subsidies. Dat betekent dus eigenlijk dat er veel minder geld over veel meer partijen verdeeld zou moeten worden. Ja, er is, er is meer geld. Ietsje meer. Want uh, uh, het schoorde wethouder uh, heeft uh, 2 miljoen extra uitgetrokken. En niet uh, uit zijn eigen zak. Nee, in Groningen. Maar in totaal is er minder oh, geld... Ja, in, ja, veel minder. 220 miljoen landelijk... In deze situatie, want we zeggen de cultuurnota 2013-2016, het is al 2012, maar dit gaat dan ook meteen, hè, als dit dan beslag krijgt zometeen, dus een conceptadvies concept in een gemeente wordt het dan definitief gemaakt, dan gaat het ook meteen 1 januari 2013 in? 2013, ja. Dan de consequenties, dat is toch het interessante van, deze, van dit hele gesprek. Ja. Zijn er eigenlijk überhaupt winnaars als er zo erg bezuinigd moet worden, of praten we alleen maar van verliezers bij zo'n... Advies? Uh, nee, ze hoeven er, hoeft er zeker geen verliezers te zijn. Uh, het NNT kan een winnaar zijn. Die kunnen, uh, ongeveer, die kunnen op hetzelfde niveau uitkomen als, uh, als ze nu zitten. En daarmee zijn ze winnaar, want uh, dan winnen ze ten opzichte van uh, soortgelijke gezelschappen in andere steden die een afwijzing krijgen van het Rijk. Want er zijn nu meer. Uh, er zijn nu acht stadsgezelschappen, dat moet ja. terug naar vijf. En het Rijk heeft al aangegeven dat ze het Noord-Nederlandse toneel volgens mij graag willen behouden. Ja, ja het Noord-Nederlandse toneel zal ongetwijfeld behouden blijven. Maar de vraag is of het op het niveau van 2,5 miljoen blijft het, zoals dat nu is. Of dat het terug moet naar 1,5 miljoen. En hoe is de situatie? Waar... Het is een hoe... ontzettend ingewikkeld verhaal trouwens allemaal. Ja, maar ja, dat is wel interessant. Ik bedoel, het is, we proberen een beetje een beeld te schetsen van hoe het cultuurlandschap er vanaf 2013 uit gaat zien. Kaal. Kaal. Ja, dat is dan dat, is, dat weet dat je al is zeker. Zo in, in, in ja, uh, het gaat er zeker kaler uitzien landelijk en natuurlijk, uh, want dat hebben we allemaal al meegemaakt. Al die bezuinigingen die zijn aangekondigd van 220 miljoen, maar hier gaan ook dingen verdwijnen, zoals bijvoorbeeld het Noord-Nederlandse Dag. Bijvoorbeeld het Noord-Nederlandse, tenminste, want... dat het uh, is nog niet te besloten, natuurlijk. Ze hebben een aanvraag gedaan. Bij het ja, ik moet even met een Tim smijten. maar bij het, uh, bij, het uh, bij de BIS, de basisinfrastructuur, dus zeg maar dat is het hoogste en het hoogste. Ja. Uh, qua subsidie, uh, daar uh, hopen ze nog op. Maar ja, hier heeft eerst de provincie al op, educatieve, uh, op een educatieprogramma gezegd van daar doen we niks aan. Uh, in Groningen zitten ze eigenlijk niet eens meer bij de onderlinge gesprekken. Uh, in het, de, de, de instellingen in Groningen hebben bij elkaar gezeten, daar heeft de, het NND uh, heeft daar niet bij gezeten. En... Ja, dat was ook een beetje met het idee van... nou ja, die, die gaan het toch niet, toch niet redden. Dat is nee. natuurlijk heel uh, triest. Ja. Want uh, daarmee uh, danst de stad toch een beetje leeg... als dat zo het geval zou zijn. Ja, en ze niet. hebben 70.000 euro subsidie aangevraagd... Ja. bij de gemeente, niet ja. gekregen. Nee. En dat tenminste, betekent, advies is dan nul, moet precies. ik dan zeggen. En dat betekent dus dat je daarmee als stad laat zien... Hè, op dit ogenblik van, nou ja... die, is, die, uh, die instelling is ons uh, niet zo heel belangrijk. Dat, dat, dat, dat houdt het in principe in. En Guy en Ronnie bijvoorbeeld heeft wel geld gekregen. Guy Ronnie heeft ook uh, een, een aanvraag gedaan uh, uh, bij de, bij de, bij de basisinfrastructuur in, en ook bij de Podiumfonds, dat is weer een, een, een laagje eronder. Uh, Guy Ronnie uh, werkt veel samen al met het NNT, heeft ook aangegeven dat ze in de uh, toekomst uh, met de NNT samen willen werken en, ...ja, stamt ook uit het Grand Theater. Die zijn eigenlijk in korte tijd... Uh, ...hebben die zich echt geworteld in de stad. En dat is een beetje het probleem bij het N&D, denk ik. Ja, was ze noemen zichzelf ook Guy en Ronnie ...al in het, in, het, in het adviesplan Dansvoorziening Noord. Oftewel, ja. wij nemen het gewoon over van de noord dans. Ja, dat is een uh, handige truc. Wel, ja. Die werken ook nog samen met Random Collision Dat is weer een derde dans, uh, dansclub hier. De, dus uh, ja, Guy en Ronnie maak, uh, maakt meer kans. En... Dat, is ook wel een beetje, uh, dat ligt voor de hand in zoverre dat uh, Guy en Ronnie wijkt ook in de programmakeuzes heel erg af van de andere gezelschappen in het land. Dus als er in, in uh, Den Haag gekozen moet worden, dan zal er ook uh, gekeken worden van is het ja, uh, vijf, dingen, uh, vijf gezelschappen die precies hetzelfde laten zien... Dat is een beetje jammer. En waarin we Guy en Ronnie dan af van andere soortgelijke gezelschappen? Ja, minder. Uh, de, de, zoals ND gaat toch meer, meer uit van, zeg maar, vanuit de, is meer vanuit de tradi traditionele dans gegroeid. En uh, uh, Guy en Ronnie is veel theatraler. En uh, <coughs> daar wil ik niet mee zeggen dat het veel beter is. Want ik ben ook overigens niet een. Uh, Dans, pure danskenner. Maar ik weet wel zeker dat het anders is en dat het ook kwaliteit heeft. Maar dat is een handvraag, want je zit niet alleen aan tafel om natuurlijk de situatie toe te lichten ja. en te schetsen, maar ook te analyseren. Is ja. het erg als Noord-Nederlandse dans verdwijnt? Tuurlijk, het is, hard, het is sowieso erg, vind ik, dat de kunsten leeglopen. En het is. Uh, ja, het is. is uh, uh, Noord-Nederlandse dans is geen plusgezelschap. Uh, Steven Shropshire is natuurlijk een goede choreograaf, zoals uh, Itsakalili, dat er daarvoor een goede choreograaf was. Alleen, uh, het NND, weet je, op het ogenblik, uh, dat heeft de Kunstraad in het uh, stuk gezet. En uh, uh, ja, dat kan je ook wel een beetje zien aan de wisselende recensies. Ze weten zich niet heel erg te onderscheiden op het ogenblik. En dat is, uh, ja, dat zeg ik niet met, uh, met, de, met blijdschap dat dat zo is. Want uh, zo lang is haar ook nog niet bezig, dus het is eigenlijk ook weer oneerlijk om... Uh, na anderhalf jaar al af te rekenen wat er gebeurd is. Maar het is, het is wel duidelijk dat het een beetje een solitaire speler is in Groningen. Dat betekent dus, als dit allemaal doorgaan, doorgang vindt... dat het, uh, het NND noord nederlandse Dans per januari 2013 niet meer bestaat. Ja. En is, dat, is het gezelschap daar zelf al van doordrongen dat het zo nijpend is? Ik denk het wel nu. Ik, nu wel? Uh, ja, nee, ja, absoluut. Ja. Ik denk, in het begin niet. Ik denk dat ze toen, uh, toen uh, de landelijke uh, kortingen... ...werden uh, uh, rondgebezuind. Dat is anderhalf jaar geleden zo'n beetje. Toen dachten ze bij, uh, bij het NDD echt nog van... Ah, ...wij ontspringen de dans uh, nee. om maar even... Ah, Figur, ah, mooi figuurlijk ja. gezegd, ja. Um, maar uh, daar zijn ze... ...nee, nu weten ze dat wel. Nu weten ze dat wel. Dat is natuurlijk, dat is, ja, het is waardeloos. Um, een ander um, niet onbelangrijk punt... ...dat is het Grand Theater. Ja. Uh, want ook zij... Nou ja, de, he, zij zijn een productiehuis. We weten al dat het, de Rijksoverheid besluit om uh, productiehuizen niet ja. langer uh, te subsidiëren. Ja, je mag je om veel dingen laten zien, maar uh, om mensen daartoe op te leiden, dat is niet belangrijk meer. Dus op een gegeven moment krijgen we allemaal hele oude acteurs. En, ze, <laughs> en, ze, en ze, hadden besloten, of ze hadden gehoopt dat dan de gemeente zou bijspringen. Maar dat doet de gemeente ook in zijn geheel niet, want die gaan nog anderhalve ton subsidie per jaar geven. En dat betekent dat ze alleen nog maar faciliterend overeind kunnen blijven, toch? Ja, ja, dat, ja dat, dat ze zeggen zelf, daar kunnen we net de huur van betalen... Aan hun eigen stichting dan weliswaar. Maar goed, uh, uh, ja, nee, dat is, uh, dat is een... Het Grand Theater is, denk ik, het allergrootste drama van Groningen. En uh, ik vind dat de gemeente zich daar ook wel even bij op het achterhoofd mag krabben. Want het uh, Rijk heeft gezegd, uh, acht ton weg. Dat die, en nu zegt uh, de gemeente ook nog eens een keer... Uh, 375.000, of ruim drie ton, of misschien vier ton weg. Ik weet niet eens precies meer hoeveel het is. Dus 1,2 miljoen minder... Ja, dan, dan kun je wel wat er gebeurt. Uh, niks. En dat betekent... En dat is, en dat is uh, eigenlijk ongelooflijk. Want dat pand is 30 jaar geleden gekraakt. Door een stelletje fanatieke theaterliefhebbers. En dan niet alleen maar mensen die wilden wat wilden laten zien. Maar die ook uh, echt wilden maken. En daar zijn gewoon grote namen uit voortgekomen. En het is... Uh, ja, het zou eigenlijk een schande zijn voor de stad, vind ik. Maar het gaat toch gebeuren? Ik bedoel, het is toch... Het, we zijn toch bijna op het punt dat het zover is? Het is toch niet meer een aanloopje? Het staat er gewoon voor de deur. Het staat voor de deur. Maar ja, uh, je, ja het, dit is het advies. En als dit advies door, doorgaat, dan staat het voor de deur. Maar uh, ik zou zeggen, uh, Gro Groningen, doe je best. En maar laat moet niet gebeuren. En dan niet alleen de stad. Maar, al, uh, maar, maar uh, alle mensen die, uh, die iets met theater hebben. Maar kun je nog één keer dan voor ons... Uh, het, wat is nu de meerwaarde van het Grand Theater? Misschien is dat voor heel veel mensen wel niet duidelijk. Nee, dat, dat, dat is ook een beetje het probleem geweest, denk ik, voor, uh, voor het Grand Theater. Je moet, je, eigenlijk... Uh, je, je, je moet het zo zien. Uh, de suikerunie kan je ook niet zo heel goed kon je niet zo goed zien wat, wat, van de buitenkant wat ze daar deden, maar dan maakten ze suiker die uh, in allerlei prachtige ingrediënten terecht uh, uh, uh, kwam. Nou, bij het Grand Theater dat is binnen ongelooflijk veel gemaakt. Moois gemaakt, nieuws gemaakt. Olama Falani komt er vandaan, de artistiek leider van het nt Die staat ook. Een beetje groot geworden, zeg maar. Sascha Wals, choreograaf, die is daar groot geworden. Je kent de jongens ongetwijfeld. Ja. Ja, die zijn daar ook. Die worden geholpen. Guy en Ronnie is daar, is daar begonnen. Je kan wel, na, je kan wel doorlopen uh, op, op die manier. Uh, de, er zijn ongelooflijk grote Vlaamse theatermakers... die naar Groningen komen vanwege het Grand Theater. De spelers uh, spelen ze wel in de, in de Schouwburg. Ze dus zijn te groot voor het, uh, voor, voor, uh, voor het Grand geworden inmiddels. Maar... Ze willen graag naar Groningen vanwege de naam die het heeft. Noorderzon werkt met het Grand Theater. Noorderzon heeft geld om producties te maken. En die producties maken ze vaak samen met het Grand Theater. Maar als dat weg is, als het Grand Theater weg is... dan moet Noorderzon dus ergens anders met dat productie gaan. En wat gebeurt er met het Grand Theater dan... als er geen producties meer worden gemaakt? Dan... Nee, je, kan het, Op je plek? kan het een toonzaal laten zijn. Een toonzaal. Maar daar hebben ze dus eigenlijk dan ook geen geld. Want ze moeten we natuurlijk wel... Kijk, je moet een organisatie overeind houden die, die fatsoenlijk is... Je moet vooral uitkijken dat het niet al te groot is qua overheid, maar je moet wel een organisatie hebben. Maar dan moet je ook nog uh, voorstellingen kopen. Nou ja, daar moet wel geld voor zijn. Wordt het dan zo van de van de schaalbeurs? Nou ja, dat, dat, dat zou de, de kruidhuisprogrammering voor een deel overnemen. Maar het, het, ik, ik kan me voorstellen dat de zegt niet zeggen: van nou ja, dat is het dan, weet je wel. Hier heb je onze ruimte en uh, daar hebben ze natuurlijk al die 30 jaar niet voor gedaan. Maar het is een moeilijk verhaal hoor. Ik bedoel, het, het, het uh, de, de, de advies. Uh, de, de, de kunstraad die, uh, uh, die, die kan, uh, heeft tegelijk in dat ze niet zomaar de, de schade die het Rijk heeft aangericht, dat de stad dat zomaar eventjes kan oplossen. Um, laatste vraag, je moet nog een keer terugkomen om het ja, over te praten. Maar er uh, oh, de, de, de moet uh, bezuinigd worden. Ja. Wat zou wel een betere ingreep zijn geweest in Groningen? Overal gaan schaven? nee. Nee. nee, weet je, eigenlijk vind ik dat die, uh, die advies, de kunst van het, uh, het advies van de kunstraad, uh, uh, dat hinkt een beetje op, uh, nou, een paar gedachten. Uh, eigenlijk had ze gewoon moeten zeggen van sorry, we hebben, maar, uh, we hebben maar 3 miljoen voor 6 miljoen aanvragen. Ten eerste vind ik eigenlijk dat ze, dat, dat ze uh, maar eens moeten kijken wat hun taak nog is. Want er is totaal 30 miljoen aan kunstbudget in, uh, in Groningen. En zij maar mogen, over, mogen maar over 3 miljoen beschikken, of te ja. beschikken, adviseren. 10% procent eigenlijk, hè? Dus, ja. Want de rest zit vast in de stad Schouwburg-Oosterpoort, in het uh, Groningen Museum, in de muziekschool... Um. En dat is, uh, er, blijft, er blijft dus 3 miljoen over. En dan moet je op een gegeven moment volgens mij zeggen als, uh, als kunststaat van... Uh, nou, dit moet weg en dit niet. Maar je moet geen... Uh, uh, uh, geen, geen uh, uh, uh, uh, ze hebben een beetje uh, vreemde argumenten soms gezocht om, uh, om, om uh, dingen weg te poetsen. Ik, bijvoorbeeld de steeg. Kan ik je daar nog... Ja, over? als laatste dan de steeg ja. en dan gaan we naar muziek. Nou, wegpoetsen, daar hebben, ze hebben de steeg hebben ze, uh, hebben ze ook de, de aanvraag niet gehonoreerd. De steeg heeft altijd uh, heeft geld gehad. Uh, Wat is de steeg? Ste voor de oh, ja, sorry. steeg is jeugdtheater vanaf 14, doen op okay. scholen en in theaters. Uh, heel goed ed educatief werk. Uh, goede echt artistiek goede programma's. Uh, ze zijn volgens mij uh, nauwelijks beoordeeld op hun, op hun werk... De kunststaat zegt dat, ja, dat de artistiek wel wat schoort en dat, het, nou, ja, dat er iets niet aan klopt. Maar het enige wat er niet aan klopt is volgens mij voor de kunststaat dat er geen geld is om ze overeind te houden. Maar, maar ze moet, je moet dan niet gaan zeggen van jullie doen het niet goed. Want ze doen heel zinnig werk en zeker op scholen. Dit gaat nu naar de gemeente. Wanneer komt er dan een beslissing over? 28 november is er gemeenteraad. Oh, dat is, en dan is het meteen een maand later van kracht. Nou, dat is lekker. Uh, kom, kom vaker terug en uh, hou ons op de hoogte ja, van de situatie. Dat lijkt me heel zinvol, want uh, dit is een probleem... die wij allemaal tegemoet gaan treden in, uh, in uh, 2013. Geen kunst en cultuurprogramma zonder recensenten. Het woord is aan Mark Maris. Um, met het voornemen, mijn allereerste recensie, radio recensie, niet over te komen als een of andere eerste klas surprime. En juist um, met de grote wil om alle glasnost-luisteraars, alle duizenden glas, glasnost-luisteraars, uh, het theater in te praten. Die te zien, die zeggen: je mag niet onderbreken in dit item, maar als we uh, dit als opmerking gaan maken, ga ik het toch doen. Sprams. Oké. Okay, okay. um, ging ik afgelopen vrijdag uh, naar de voorstelling Flo Martiers, een co-productie van. Um, de Veenfabriek en uh, Woendebaum. En toen ik daar zat, uh, aan het einde van de voorstelling, het uh, applaus nog nazoemend in mijn oor, um, zoemde er direct in mijn hoofd: van ja, nou ik moet een recensie maken, maar wat vind ik hier dan eigenlijk van? Als ik een recensie maak, dat is een in een vorm gegoten opvatting, maar om die vorm te kunnen kleien, moet ik eerst wel iets vinden en moet ik weten wat ik vind. En dat was toen nog niet helemaal duidelijk. Dus ik ben eerst maar begonnen met een soort van feitelijk neer te zetten wat het was. Um, Flo My Tears is een theatraal concert... gezongen en performd door Jeroen Willems... bekend door zijn uh, nogal bijzondere stem... en um, door de net afgelopen tv-serie Lijn 32... en door uh, Marleen Scholten, die van oorsprong uh, Gronings is... en bij de Schouwburg-Schoende uh, meer bekend staat... door haar tv-rollen in het uh, Oudere Mijn Dochter en Ik... en het, um, de tv-serie die vorig jaar afliep uh, Overspel... Um, deze voorstelling is in een setting die meer doet denken dan um, aan, een aan een concert dan aan een um, theatervoorstelling. En in die setting staan de Renaissance componist John Dowland en zijn muziek um, Centraal op een getheatraliseerde manier. En getooid en overtuigd van het uh, eigen Indiaan zijn, probeert een vriendengroep, bij elkaar gekomen door de echte Western Experience. Um, om het publiek te overtuigen dat Dowland naast een tijdgenoot van Shakespeare... ook zeker een van hen was, een indiaan. Uh, en Dowlands muziek staat bekend dat het tranen zou doen laten vloeien. Um, en dat wordt op een interessante... en um, uh, met een soort van Indianen invloed wordt het gebracht. Um, maar toch laat het mijn uh, traanklier niet echt irriteren. Vind um... <laughs> je het grappig? Ja, ja okay. leuk. Um, ja, ik heb het leuk op papiertje. ik ben niet zo... Ben niet zo uh... Kom ja, we door. Ja, ja, door. De ja, tijdsluk. Ja, ja. okay. um, de, vooral de combinatie van het centrale thema geloof en ongeloof... en de uitspraak dat de makers uh, in de samenleving willen staan... en niet vast willen zitten in de kunst. En uh, de, de Nederlandse vlag die boven het uh, podium hangt... Um, werd mijn, mijn associatiedrang, mijn, mijn interpretatiedrang nogal geplaagd. Dus ik wou graag weten wat al die associaties waren. En uh, er kwamen wat associaties in me op van... Um, ...de steeds maar doorgaande strijd tussen allochtonen en autochtonen... ...dat onze Nederlandse samenleving kenmerkt. En toen Jeroen Willems als, zijn, um, als de native Canadian Kwee Kwee Kwiebine... ...jij een leuke naam... Um, ...zijn pijl met, met zuignap um, punt op de wat nuchtere wetenschapper um, Frans de Ruiter um, uh, richt omdat deze geen indiaan zou zijn... en omdat hij ook nog eens John Dowlands indiaanschap in twijfel trekt. Uh, lijkt het net of de makers willen zeggen dat... Um, dat elke bevolkingsgroep de drang heeft naar een soort van homogeniteit... en daarom bij elke andere, elke andere bevolkingsgroep... of iemand van een andere bevolkingsgroep um, zijn afweermechanismen opgooit. Um, nou ja, uiteindelijk blijft eigenlijk in de hele voorstelling... Um, heel weinig waar ik me aan kan vasthouden. En uh, daarom wist ik ook niet zo goed wat ik, wat ik moest vinden. Helemaal toen uh, de personages een soort van identiteitscrisis kregen. Waarbij zij nog ik wisten of ze nu werkelijke indianen waren. Of, of wannabe indianen was ik uh, het helemaal kwijt. Was er een crisis bij mij. Die is eigenlijk nog steeds. Okay. En ik weet nog steeds niet wat ik helemaal moet vinden. Of ik nou echt positief ben of negatief. Maar uiteindelijk blijft overeind dat ik het... Dat ik me niet irriteerde aan de voorstelling, zoals bij veel voorstellingen. Maar dat ik wel vond dat al die associaties een beetje te snel door mijn uh, vingers glipten als loszand. En daarom kan ik eigenlijk nu deze eerste keer nog niet echt vlaggen geven. Oh, geen vlaggen, geen ja. vlaggen deze keer. Uh, dankjewel, Mark. Kom snel een keer terug. Mag ik een jingle, alstublieft? Yes! Yes! Ja, en maar ik kom nog een keer terug. Hoe worden ziekte en zorg verbeeld in verschillende kunstuitingen? Daarover gaat het in de narratieve geneeskunde. Hoogleraar, medische psychologie. Ad Kaptein geeft hierover aanstaande woensdagavond een lezing in het UMCG. En is nu aan de telefoon. Goedenavond Ad. Goedenavond. Goedenavond. Um, narratieve geneeskunde. Het blijft een beetje abstract in mijn hoofd. Kunt u uh, ja, het iets concreter voor mij maken? Concreet narratief betekent verhaal. Patiënten gaan naar de dokter, voelen zich ziek en vertellen de patiënt, de patiënt vertelt de dokter een verhaal. En die dokter moet daarmee rond zien te komen, moet luisteren naar het verhaal van de patiënt. Want de patiënt heeft een andere taal dan de dokter spreekt. Dat is een antwoord op uw vraag, hoop ik. Maar het is toch tweeledig, het is toch ook, want het dat is het verhaal van de patiënt, maar ik dacht ook dat het het verhaal van de arts zelf was. Ja, exact, precies. Precies, en daar zit het probleem onmiddellijk al. We hebben het probleem om in te pakken, want die verhalen botsen, die schuren over elkaar heen. Patiënten voelen zich naar, zijn boos, zijn kwaad, zijn somber, gaan daarmee met lichamelijke klachten naar de dokter. De dokter denkt medisch, perfect, want dat is zijn rol, of haar rol in tegenwoordige tijd, zoals je weet. Maar die twee verhalen botsen op elkaar en daar krijg je irritatie van, klachten van, overbodige medicatie van, ellende dus. In narratieve geneeskunde kan... De leer van de narratieve geneeskunde kan bijdragen aan een oplossing van dit probleem. Precies. En hoe dan, meneer Kaptein? Ja, de, dat is natuurlijk de kernvraag. En daar is dus goed, of tenminste, daar, daar wordt onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld naar of je studenten geneeskunde kunt leren het verhaal van de patiënt beter op te pikken. Ja. Bijvoorbeeld door een roman te lezen over kanker of over hart- en vaatziekten. Of door studentengeneeskunde naar het museum te sturen en te leren kijken naar naakten en de huid te bestuderen van zieke mensen met kanker. Een borst van Rembrandt, die heeft zijn vrouw getekend met borstkanker in ja. haar borst. En in zo'n studie blijkt dat die studenten die naar het museum worden gebracht onder de arm van de museummedewerkers... beter echt huiden zien in de polykliniek terug dan studenten die een controlegroep waren. Hey, maar hoe kan dat dan? Dus iemand die, die, die, die kunst ziet van ja, ziekten, ja. Be begrijpt de patiënt beter? Ja, inderdaad. Inderdaad. Ziet beter, ruikt beter, hoort beter, luistert beter. Dat blijkt ook bij films. Of bij het betrekken van een patiënt met kanker. Die les geeft aan zijn geneeskunde over hoe je naar een verhaal kunt luisteren. Heeft u, heeft u een, een, een, een praktijkvoorbeeld die dit kan illustreren? Ja. Een paar. Ehm... Um, er zijn studies geweest in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, waarin het lezen van een roman door studenten geneeskunde leidt tot het beter oppikken van dingen als somberheid en kwaadheid in vergelijking tot studenten of dokters die een, een, een zakelijke boodschap kregen. Aha. En dat is een, die schilderij heb ik al verteld. Uh, bij muziek, u draait naar de schitterende muziek, waar ik ook een zekere, zekere somberheid in hoorde. U, right. u, u bent vast veel jonger dan ik, maar u kent misschien nog de oh, soms van veel Spectre. En van uh, ja. nou, die prachtige muziek van de uh, Shangri las bijvoorbeeld, of The Leader of the Pack. Dat gaat over een meisje van 14, wie haar vriendje boos is omdat zij het heeft uitgemaakt. En zij roept, don't do it, don't do it. En de jongen draait zijn gashandel open en rijdt zich dood. En die song is gebruikt in studies in Amerika om ze geneeskunde over rouw te leren. Aha, dus dokters worden daadwerkelijk betere dokters? Ja, dat is de kernvraag. Maar die vraag kan u nog niet beantwoorden? Ja, ik zou zo graag willen dat ik volmondig ja zou kunnen zeggen. Maar de voorzichtige wetenschap moet zeggen, ja, er is enige evidentie. Maar ik ben daar voorzichtig positief over. En geeft u dan uh, bij uw lezing aanstaande woensdag voorbeelden uit de praktijk? En moeten mensen dan zelf maar oordelen of het zo is? Of stuurt u zo een beetje die kant op? Jazeker wel. Ik verklap niet alles, maar ik zal de deelnemers aan het werk zetten ook, zeker. Wat gaan ze doen dan? Ja, dat wil ik u niet oh, verklappen. Okay. Nee, maar in alle ernst, dat, want dan, dan is de lol eraf. Um, het grappige is dat uh, in de discussie rondom bezuinigingen rond de kunst... altijd de vraag werd gesteld, wat is nu het belang van kunst? Kunstenaars kunnen die vraag nog beantwoorden, maar misschien de kaptein. Meneer Kaptein, kan u die vragen wel goed beantwoorden? Wat is dan eigenlijk het belang van de kunst in uw beroepsgroep? Ja, uh, ik deel natuurlijk uw de opvatting dat kunst eigenlijk... Uh, bij definitie, hè, ja, dat is, kunst is kunst, dat is mooi en prachtig, dat is heel goed, moet vooral doorgaan. Het maatschappelijk nut uh, is secundair vind ik zelf, want ik ben kunstliefhebber. en ik steun kunstenaars. Maar uw vraag is, uh, wat heeft de maatschappij er aan, nietwaar? Wat hebben dokters eraan? Ja, aan? Ja. Um, nou, ze worden er betere dokters van en daar heeft de patiënt baat bij. Dat scheelt ook geld. Het scheelt geld? Jazeker, als, als u ziek wordt en de dokter begrijpt u niet... omdat u langs de dokter heen praat of, of zij langs u... dan gaat de dokter bloedprikken, u onder een microscoop leggen... in een MRI schuiven, opereren. Dat kost allemaal bakken met geld. En of u daar beter wordt, nou, dat moet nog wel blijken. Versus als die dokter u zou zeggen... schrijft u een gedicht over uw ziek zijn. Of gaat u eerst dat dat heet dan... als ik nog even mag doorgaan... expressive writing. Ja? Het uiten van emoties op papier... Dat wordt wel aan patiënten gevraagd en de meest intieme dingen over seks of zelfmoord of over incest worden dan opgeschreven. En het blijkt dat dat zelfs ook immunologische positieve effecten heeft. Dus, dus, niet, als je... Sorry. Nee, ja. dus niet alleen passieve kunstuitingen, dus door erover te lezen kun je, kun, je, kun je beter over je ziekte vertellen... maar ook door daadwerkelijk kunst te gaan bedrijven krijg je een beter ziektebeeld. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, dat heeft u... Ja precies. Dus het schrijven door patiënten over een ziek zijn helpt... Het muziek maken ook. En nog een stapje verder. In ziekenhuizen blijkt dat als je daar maar mooie, goede kunst op hangt bijvoorbeeld. Dat het ook wel goede effecten heeft op patiënten. Goed. Volgens mij is het helder wat, wat, wat kunst in een ziekenhuis en met ziekten kan doen. Dank u wel. Um, okay. um, de, de lezing verhalen, verhalen over narratieve geneeskunde vindt aanstaande woensdag 18 april. Plaats om 8 uur in de rode zaal van het, uh, van het UMCG. Dank u wel. Uh, Ad Kaptein. I think you are listening to my friend. Theater van de speelt deze maanden de voorstelling hardloper Huizinga door de provincie Groningen. Naar het boek van Job van Schaik over atleet Lauwe Huizinga. Die record op record liep, maar totaal is vergeten. Aan het telefoon de bewerker van het boek voor het toneel, Jan Veldman. Goedenavond Jan. Goedenavond. Deze uh, Lauwe Huizinga, is het dan nu ook echt een vergeten fenomeen? Uh, ja. Ja. Uh, ja, de meeste mensen zullen hem niet zo goed kennen als bijvoorbeeld Jaap Eden. Ik weet niet of de naam Jaap Eden. Je ja, Jaap Eden zegt mij nog iets. Zo, ja, zo, van zo. De hal. Ja, van, <laughs> van de al. Nou ja, ook, ook de sporter, de schaatser en de fietser, hè? Ja, precies. Kijk, kijk, kijk Maar kijk. er is geen, geen uh, Lauwhuizenaar steeg of een uh, Lauwhuizenaar straat of plein. Dat is het niet. Maar ja, dat suggereert meteen dat, dat, dat Lauwhuizenaar net zo groot is als Jaap Eden? In feite wel. Hij was een geweldige sportman. Maar zijn public relations deed hij niet zo goed. En dat is een beetje zijn ondergang geworden. Wat deed hij dan? Eerst even een sportman, maar eventjes. Waarom was hij zo'n grote sportman? Hij liep in 1915 een marathon. Waar in die tijd nog nooit iemand van gehoord had. Uh, althans in Groningen niet. <laughs> Ik dacht al liep, liep hij uh, over zandpaden en over klinkerpaden en op schoentjes. Nou dat wil jij niet weten waar die om, wat voor Aha. schoentjes die moest lopen. Liep hij de marathon in uh, 2 uur 32 minuten oh. en 40 uh, seconden. En dat vast, waar, waar liep hij die marathon eigenlijk dan? Uh, hij, liep, hij liep hem in zijn eentje. Dus wat? het was niet zo druk als bij uh, marathons in Rotterdam tegenwoordig. Nee. Maar uh, hij uh, uh, liep richting Assen op en, uh, en weer terug. Ja, dan van Assen moet je ook heel snel weer terug. Um, ja. en dat, maar dat was zijn dus eerste uh, record. Maar dat is één ding. Heeft hij nog meer van dit soort enorme sportieve prestaties geleverd? Uh, ja, uh, uh, daarna, maar het werd wel steeds minder oh. en uh, ook steeds minder lucratief, want de tragedie was, hij heeft die marathon wel gelopen in 1915 van 2 uur 32 minuten en 40 seconden, alleen die tijd is niet officieel, ah. want de officials die zouden komen, die kwamen niet opdagen, omdat het die dag uh, regende. ja. Dat is altijd heel vervelend als je official bent, regen. Ja. Um, maar je zei net ook al dat de Public Relations heel slecht was. Want hij was ook, ja, dat is niet heel handig voor je PR. Lid van de NSB. Nee, dat hadden we wel snel op, natuurlijk, hè? Ja, maar dan heb je het eerst over 1915. En dan is er nog geen sprake van, uh, van uh, de NSB. Oh. Dat is pas uh, veel later uh, in, zijn, in, zijn, nou, in zijn carrière. Hij liep eigenlijk ook niet, niet hard meer, hoor, uh, zo eind jaren uh, 30. Toen was, hij al, toen was het al een beetje over en uit. En. Uh, was hij nog wel een hele goede slager in Ruinerwold. En af en toe liep hij nog wel hard. Maar in die tijd ja, is hij wel even lid geweest van de, uh, van de NSB. Omdat hij uh, uh, alles maar een belachelijke klotenzooi vond. Maar wat maakt, wat maakt zijn karakter nou zo theatraal interessant dan? Ik bedoel, ik ben niet overdonderd door zijn personage op dit moment. Uh, nou, het is een, gewoon een, een, een hele nare man. En nare oh. mensen uh, uh, zijn uh, heel interessante personages. Aha. Omdat het heel dubbelzinnig is. Hè? Zo van, hij uh, uh, uh, is een man, een sportheld. Hij was in die tijd, was hij echt een sportheld. Hè? Dus echt in uh, 1915, 1916 tot 1920 was, was hij legendarisch. Dus er was niemand in Groningen die hem niet kende. En uh, uh, dat, dat, dat, moet je, dat moet je natuurlijk uh, uh, niet vergeten. Maar wat was de vraag ook alweer? Nou ja, wat, wat maakt hem, maakt hem traal zo interessant? Het is een nare man. Is het dan ook een hele nare man geworden in jouw toneelbewerking? Ja, ja. Uh, eigenlijk uh, om, om een beetje aan te tonen ofzo, van hoe, uh, uh, hoe, hoe rancune werkt. Dus hoe je, uh, hoe je gewoon teleurgesteld in het leven door bepaalde gebeurtenissen teleurgesteld, waar je heel ambitieus bent en die is gefrustreerd, hoe je rancuneus wordt. Ja. En dus wat... dat is een goede studie daarin van karakter. Het, het, het toneelstuk is een karakterstudie van Lauwe Huizinga ja. en niet zozeer een, een, een schets van zijn successen. Uh, nee, maar die horen er natuurlijk wel bij. Dus uh, je moet eerst. Een, uh, het, het, het, het, het verloop van een stuk is, is dat eerst de successen worden uh, geschilderd. En dan je gunstige successen ook. En daarna uh, ja, brokkelt, uh, de, brokkelt de sympathie wat af voor hem. Is het nou, is het nou dan uit, uitsluitend deze man die zo interessant is? Of is het meer dat deze man een soort van archetype-held-anti-held verbeeldt? En daardoor makkelijk schrijfmateriaal voor een toneelschrijver is? Ja, makkelijk is het nooit, maar uh, dat, dat klopt wel, dat zeg je een waar ding. Het is een, voor archetypisch, dat, dat, dat, dat is weer iets anders, maar het is wel een, een, een, uh, ja, een mooie antiheld, ja. ja. Waar je dus uh, wel sympathie voor blijft uh, hebben, uh, hoe dan ook. Nu is ja. het boek van Job van Schaik in het Nederlands. Dat speelt in Groningen. U heeft ja. een toneelbewerking geschreven in het Gronings. Ja. Uh, ik las in een recensie dat daardoor aantal, een aantal dingen beter gezegd worden dan in het Nederlands zou kunnen. Waarom is het Gronings dan beter of geschikter voor dit verhaal dan het Nederlands zou zijn? Uh, nou, geschikter. Uh, uh, weet je, het toneel is, uh, is sowieso een ding van taal. De, de, de, de acteurs die drukken zich in taal uit en eigenlijk moet die taal ook zo mooi mogelijk zijn. En uh, als je in dialect uh, schrijft, moet je eigenlijk wel mooi schrijven. Want uh, je moet over elk woord uh, nadenken. Je vindt dat elk woord mooi moet en een mooi woord Gronings moet vertegenwoordigen. Dus dat helpt mij om mooi te schrijven in ieder geval. U, u schrijft eigenlijk beter in het Gronings dan in het Nederlands, daar komt het eigenlijk op neer. In zekere zin wel, ja. Ik schrijf anders, ander soort verhalen, ander soort plotjes, ander soort personages in het Gronings dan in het Nederlands. En dat, dat zijn, even, even heel kort, wat is dan het verschil tussen een, een Nederlands, als hij in het Nederlands zou schrijven of in het Gronings een personage zou beschrijven? Zijn die harder in het in Gronings? Nee, dat, dat niet, niet per se. Ik denk dat, ze, uh, uh, dat mijn personages uh, uh, ja, ja, in Gronings bijna mooier zijn dan in het Nederlands, ja. Goed. Um, ja. hardloper Huizinga of ja. Hardloper huizinga. Oh. Ja, ja. Yes. In mijn beste Gronings. Is nog het hele jaar te zien. Bijvoorbeeld aanstaande vrijdag in de hoogte in Winsum. Dankjewel Jan. Ja. Ja, het. het woord is aan Joost Omen. Ik mag graag met de trein reizen. Instappen in de eerste stad en vervolgens voor de komende uren overgeleverd aan je medepassagiers jezelf laten vervoeren. Liefst in de late uren van de avond of het begin van de nacht wanneer het buiten zo donker is dat de ruiten van de coupé grote zwarte spiegels worden. Soms, als ik erg moe ben probeer ik te slapen in de trein. Hiervoor gebruik ik de drie uitklapbankjes die zijn bevestigd naast de openklappende deuren. Wanneer je ze alle drie tegelijk uitklapt en er in volle lengte op gaat liggen, vormen deze bankjes een prima bed. Van slapen komt dan weer weinig, aangezien elke reiziger die langskomt je met Argers ogen aankijkt en het wachten is op het volgende station waarbij de deuren openslaan en de regen verwaaid naar binnen valt. Maar met het gebonk van de wielen in je oren en je tas als kussen voelt een treinreis van Amsterdam naar Groningen toch een beetje als de Siberië express De verschillende reizigers zijn ook het bekijken waard. Zo zat op mijn laatste treinreis een misselijkmakend mannetje van middelbare leeftijd, flassen grijs snorretje en een schotsgeruite sjaal, ongegeneerd een 21-jarige internationale student in te palmen. Naast hem zat een imposante oudere Mexicaan met een huid die zo oranje-rood was als een jaren 70 koekdoos en een perfect uitgesneden driehoeksik. Maar het meest geschammeerd ben ik van de zwervers en het regeltuig dat met de trein meelift. Erfgenamen van de Amerikaanse hobo's uit de jaren dertig houden ze zich op in de tussenstukken van de wagons waar geen verwarming of geluidsdemping aanwezig is. Soms vragen ze mij op de uitkijk te staan voor naderende conducteurs en stevast krijg ik een blik goedkoop bier uit een plastic tas. Als het uitkomt, slopen ze het meubilair. Ik ben vaak met de laatste trein aangekomen in Groningen. Door de sissende deuren stappen we het TL-verlichte perron op. Mijn mederechtigers staar ik verrukt de nacht in. Wat denk je dat je listening mijn vriend Afgelopen zaterdag ging woensdag gehaktdag van het Noord-Nederlandse toneel... naar het gelijknamige boek van Richard Klinkhammer in première. Aan de telefoon regisseur Tom de Ket. Goedenavond, Tom. Goedenavond, Tom. Um, Goeie recensies in het NRC en ook in de ja. theaterkrant zag ik. En het ja. grappige is, en ik moet het meteen even zeggen Tom... Um, ik kom uit Groningen, ik heb een hele familie in Groningen... en uh, ik zag een paar vanmiddag en die beginnen meteen... God, heb je dat gehoord? Dat er NNT, een voorstelling over Klinkhamer, voert of een boek... Is dat nou wel nodig? Het is hier wel een beetje een precair onderwerp. Merkt u dat ook? Ja, dat, dat is zeker... Dat een precair onderwerp. En ja, kijk, ik vind altijd dat het theater moet gaan over de trauma's van deze tijd en van de recente geschiedenis. En uh, dat was ook uh, een, daarom een motivatie voor ons om dit stuk te doen. Ja, ons is Albert Secure en, en Tom de Ket. Nou ja, Albert heeft dit bedacht. Het komt uit zijn koker en uh, heeft dat voorgelegd aan het NNT. En het is natuurlijk geschiedenis wat zich afgespeeld heeft hier in Groningen. Ja. En uh, ja, er is ook een ambitie om uh, verhalen te vertellen die zeg maar uit het Groningse komen. Voor de mensen die onder een steen geleefd hebben, woensdag gehaktdag, gaat over? Het gaat over een, een schrijver die uh, uh, zijn vrouw heeft doodgeslagen. Daar vervolgens uh, een boek over geschreven. Heeft, heeft die vrouw trouwens... Begraven in zijn achtertuin, of tegen een schuur eigenlijk, ja. die in zijn tuin stond. Um, de verdenking viel al vrij snel op hemzelf, maar het lijkt nooit uh, gevonden, dus konden hem niet arresteren. Hij heeft vervolgens een boek daarover geschreven met allerlei suggesties hoe hij uh, zijn vrouw misschien om het leven zou kunnen hebben gebracht hebben. En dat, dat boek heet Woensdag gehakt nou, het... dag. Maar uiteindelijk is hij wel gepakt omdat de nieuwe bewoners zijn daar weg. Uh, de tuin hebben afgegraven. Daar stond er trouwens een fantastisch bouwwerk in, uh, wat hij gemaakt had. Een Arabische stad. En dat werd dus afgebroken. En uh, toen is uh, Hani, zijn vrouw ook gevonden. En toen is hij gearresteerd. En nu is de woensdag gehaktdag, de voorstelling althans, um, en uh, het verhaal van dit boek, maar ook een reconstructie van zijn leven, toch? Ja, ja precies. Dus, uh, uh, uh, los van zijn daad is het... Uh, Daarvoor ook al een intrigerende figuur. Want uh, ja, als je zijn biografieën uh, leest, dan dat, dat leest ze aan bijna als een soort exotische avonturenroman. Want? Omdat hij uh, nogal wat heeft uh, meegemaakt. Uh, en, en, en ja, wij belichten dat leven, zodat je wat inzicht krijgt ook in wie de man nou eigenlijk is. Niet dat wij het als begrip hebben voor dat, wat hij uiteindelijk uh, gedaan heeft, maar ja... Uh, zonder die geschiedenis krijg je daar helemaal geen beeld op. Nee, maar was, was, was dat het, de fascinatie om ermee te beginnen uh, en van Albert Secuur, maar uiteindelijk ook voor jou om in te stappen om, om begrip te krijgen voor die man? Of om die man überhaupt nee, beter te begrijpen misschien? Begrip en begrijpen is wat nou, anders natuurlijk. ja, dat is iets anders. Nou, ik denk ik, Nou ja, begrip hebben wij sowieso niet voor de daad. En trouwens, de Nederlandse samenleving ook niet, nee. want wij is veroordeeld en terecht. Um, Um, ja, um, kijk, je, je verandert niet zomaar in een moordenaar, natuurlijk. Of in een, in, dus het, het, hoe dat nou precies bij, uh, in ieder in elkaar zit, ja, dat kan je, daar kan je, uh, daar kan je al, uh, het over hebben. En dat, dat aspect wat in de voorstelling uh, zit, van ja, hoe komt iemand daar nou toe? In eigenlijk meer fascinatie en, en, en ook meteen de vraag opwerpend, zou ons allen dat kunnen ja. overkomen? Dat is, uh, ja. en, en, en, en, en zou het jou kunnen overkomen? Maar ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Uh, ik zeg het natuurlijk altijd uh, heel hard van niet, maar ik denk dat er omstandigheden zijn dat je uh, je verstand verliest. Ja. Dat je niet meer toerekeningsvatbaar uh, bent. Ik kan me dat best voorstellen, ja. Ik hoop het natuurlijk van harte niet. Maar uh, ja, ik sluit het niet uit, laat ik het zo zeggen. Nu heb jij volgens mij ook Richard Klinkhamer zelf ontmoet, toch? In Amsterdam, ja. of hem opgezocht in zijn huis? Ja, dat klopt. Samen met uh, Norlie Beyer. Hoe was dat? Nou, dat uh, was een uh, hele interessante ontmoeting. <laughs> dat was, ik was daar al lang geen zenuwachtig voor. Oh. Maar ik wilde heel graag weten, ja, hoe beweegt nou die man? En hoe, uh, ja, hoe praat hij? Uh, ja, hoe is hij nou eigenlijk in het echt? Dat, dat, dat hield mij als regisseur om ook tegen Albert te vertellen: van nou ja, uh, ja, als je iemand echt in levende lijf ontmoet, dan, dan, dan uh, krijg je toch wel een completer beeld. En in, in, in, was hij heel anders dan dat jij hem in je hoofd had voorgesteld? Um, nou, het is natuurlijk een oudere man geworden. Een oude man eigenlijk, ja. dat zag ik. Hij is 75. Um, hij. Um, ik, ik vond hem wel een amabele man. Maar ik zag ook uh, in hem uh, nog steeds een soort raar geldingsdrang. Uh, hij is nog steeds bezig met uh, uh, dat hij zo'n fantastische schrijver is. En uh, dat, uh, dat hij nog uh, heel erg vitaal is. En, uh, ja, dus dat. <dad> ik, dat, dat ik, ik vond het eerlijk gezegd ook op bepaalde aspecten wat kinderachtige man. Een kinderachtige man? Ja. Ja, dat, dat kreeg ik. Ik heb altijd een beetje het beeld van hem... dat hij heel... Hij, altijd met ja, als je dan hem uh, voorbij ziet komen in televisie items wat niet meer heel vaak gebeurt tegenwoordig... maar nou ja, een aantal jaar geleden natuurlijk nog wel... zeker rondom het verschijnen van Woensdag-Hakdag... hij speelt altijd zo'n spel met iedereen. Ik, hij komt op mij ongelooflijk onbetrouwbaar over. Nou, hij, hij professeert absoluut. Ja, hij professeert En dat is ook, ja, ook wel inderdaad... datgene wat mij wel fascineert... Van, dat je denkt, van man... Doe nou eens wat makkelijker dan steeds, oh, maar dat, dat vertikt hij. En hij heeft een, inderdaad een grote wantrouwen tegen de mensheid. Ja. Nou, Daar maak, maak, maak je het zelf niet, moeilijk, niet makkelijk mee. Hij, hij kwam ook afgelopen woensdag, tenminste vorige week woensdag, bij jullie eerste try-out kijken. Ja. Er moet ja. toch een siddering door jullie lijven zijn gegaan, of niet? Dat was een hele vreemde avond, moet ik zeggen. Een hele rare spanning. Ik zat er op de tribune en eigenlijk meer naar hem te kijken dan naar Albert. Ja. Die daar trouwens een fantastische acteerprestatie heeft zit. Um, dus dat was natuurlijk heel vreemd om te kijken uh, hoe zou dat nou vallen bij zo'n man. En ik was ook natuurlijk bang dat hij de voorstelling zou gaan verstoren of dat hij zich zou mee gaan bemoeien. Want ja, dat, uh, nou ja wat hij net zelf al zei, het, het lijkt natuurlijk een ongelijk projectiel. Dat heeft hij niet maar, gedaan? Uh, nee. Uh, nee. Nee, hij, hij, hij is wel twee keer opgestaan. Kon hij het niet aan? Hij, hij, hij, hij was te uh, onder de indruk. Is dat goed of is dat slecht? Vind je dat, vind je dat een compliment als dat is gebeurd? Nou, um, dat is me al uh, vaker uh, gevraagd. Ik, eigenlijk kan men me niet veel schelen wat hij ervan vindt. Oké. Okay. Ja. Want, ja, daar, daar, daar, daarvoor uh, heb ik de voorstelling niet gemaakt. Nee, dat om, is goed. Uh, ja. om, uh, ik, het gaat mij om mijn eigen fascinatie uh, met, nou ja, met het thema. Goed. Um, ja, waarom? De, de tune loopt, uh, meneer De Ket. Dat betekent dat oh, we aan het einde van het programma loopt. zitten. Ja, ja, ja, ja. ja dat, dat gebeurt. Ik ga, ging nog zeggen dat uh, woensdag gehaktdag tot en met uh, vrijdag 4 mei te zien is in uh, Theater De Machinefabriek. Yes, dankjewel Tom de Cat. Tot zover deze Glasnost radioeditie. Kijk voor meer populair kritische duiding van de kunsten 24-7 op glasnostici.nl. Volgende week zijn wij we weer met dan in de studio een fitte kraantje papi. Veel plezier met Martijn.